4 uur. Dit is Radio 1, het TESOL-blok. De man die dokter Klavan overbodig wil maken en heel Holland zakt, dat straks in Villa VPRO. Nu eerst het NOS-journaal met Job Boot. In de Tunesische hoofdstad Tunis is oppositieleider Mohamed Brahmi vermoord. Hij werd bij zijn huis van dichtbij met elf kogels doorzeefd voor de ogen van zijn gezin. Van de dader ontbreekt ieder spoor. Brahmi was de leider van een seculiere volksbeweging... die meer invloed van burgers wil... en die voor het verbreken is van de diplomatieke banden... met de Syrische president Assad. Toen het nieuws bekend werd... gingen duizenden aanhangers van de oppositiepartij de straat op. Eerder dit jaar werd in Tunesië ook al een leider van de oppositie doodgeschoten. Na die moord gingen Tunesiërs dagenlang de straat op. Patrick S. heeft levenslang gekregen voor de dood van Farida Zargar. De 21-jarige Zargar verdween in 2010. Haar lichaam werd een jaar later verminkt teruggevonden... in het Mallenbos bij Spijkenisse. S. wordt ook verantwoordelijk gehouden voor de dood van Nanda Kerklaan... die in 2010 zwaargewond werd gevonden in een sloot en later overleed. De rechter legde levenslang op... omdat de kans op herhaling te groot wordt geacht. De machinist van de verongelukte hoge snelheidstrein bij Santiago de Compostela reed vermoedelijk veel harder dan was toegestaan, dat zegt Spanje-correspondent Robert Boschart.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 Factor kan zijn geweest. De machinist ligt in het ziekenhuis en wordt daar bewaakt door de politie. De Spaanse justitie is een onderzoek begonnen naar zijn handelen. Bij het treinongeluk in Santiago zijn tientallen doden gevallen. Er liggen nog zeker 95 mensen in het ziekenhuis. Premier Rajoy heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd. De Spaanse koning Carlos heeft zijn medeleven aan de slachtoffers betuigd. Houd wielrenner Jeroen Blijlevens vertrekt per direct als ploegleider bij de wielerploeg Belkin. In een open brief bekent hij vandaag dat hij tijdens zijn carrière EPO heeft gebruikt. Gisteren werd bekend dat hij op een lijst staat van renners die in de Tour de France van 1998 doping hebben gebruikt. Eerder dit jaar tekende Blijlevens bij Belkin een verklaring van goed gedrag... en verzweegt daarmee zijn dopingverleden. Renners die wel schoonschip maakten, zoals Rudy Kemna en Steven de Jong... kregen een boete en zes maanden schorsing. Renners die de verklaring ondertekenden, maar van wie later bekend werd... dat ze wel doping gebruikten, mogen nooit meer voor een Nederlandse ploeg werken. Het weer geregeld zon, maar ook af en toe plaatselijk een regen- of onweersbui. Temperatuur tussen 24 en 28 graden. Morgen broeierig warm, dan wordt het tussen de 26 en 29 graden. In de loop van de dag kans op een stevige regen- of onweersbui. Mogelijk met hagel- en windvlagen. Verkeersinformatie hier in Passet. Door een aantal aanrijdingen, nu wat files bij Amsterdam en bij Rotterdam. Op de A9 Amstelveen Diemen staat bij Knopend Hodendrecht 2 kilometer. Daar is de rechterrijstrook ook dicht na een ongeluk. Op de ring van Amsterdam ging het ook mis bij knoppend De Nieuwe Meer. Vanaf het Koenplein naar Watergraafsmeer staat tussen Geuzeveld en knooppunt de Meer 2 kilometer. De A13 Den Haag-Rotterdam bij de afrit Berkel en Roderij 6 kilometer. Door een ongeluk op de A20 naar Gouda. Daar is alles opgeruimd, maar er staat wel een flinke file tussen het Ketelplein en het Terbrechtseplein 7 kilometer. De enige dagelijkse file staat ten zuiden van Rotterdam op de A15 vanaf de Maasvlakte bij Spijkenisse 3 kilometer. En na de ster gaat Villa VPRO verder. Blijf luisteren.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 Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO, tot half vijf nog bij u. En vanwege het feit dat het recess is in Den Haag tot eind augustus... geen politiek panel op donderdag. Wel elke week een gast uit de wetenschap. En vandaag is dat professor Michel van Eten... hoogleraar bestuurskunde aan de Technische Universiteit in Delft. Dat zometeen, maar eerst dit. Mijn er zakt in. Nee, is Een beetje naar één kant gezakt. Ja, maar... nou, hij zakt een beetje in. Maar de rand is lekker hoog, dus het valt niet helemaal golf. Ja, en daardoor is hij ook helemaal ingezakt. In heel Holland zakt, kijken we naar neergaande spiralen, dalende trends en aanverwante zakkers. We beginnen bij ons eigen kabinet, want volgens opiniepeiler Gijs Rademaker van 1Vandaag... is het vertrouwen in Rutte 2 nog nooit zo laag geweest. Het huidige vertrouwen in het kabinet ligt rond de 24% bij kiezers. Nou, dat is heel laag. Nog geen kwart heeft dus vertrouwen in het, uh, in het kabinet. En uh, ik heb even teruggekeken, dat is uh, gehalveerd sinds de aantreden van het kabinet Rutte 2. En ja, het raakt toch aan de laagste vertrouwenscijfers die ik bij... Bij de kabinetten en hebben gezien. En je ziet het ook duidelijk in zetels terug hè, de laatste tijd. Uh, in onze peiling van de stemming die vandaag uitkomt, zie je dat het kabinet uh, uitkomt op 39 zetels. Dat is weer drie zetels eraf uh, de afgelopen maand. Ja, dat is eigenlijk nog minder dan de VVD op 12 september natuurlijk in zijn eentje had. Nou, dat is ook een teken aan de hand. In Groningen wordt gas gewonnen. En dat heeft natuurlijk gevolgen. Als we de verhalen mogen geloven, zakt de provincie bijna door de grond heen. Maar dat dat is volgens Cor de Graaf van de commissie Bodemdaling Groningen niet helemaal aan de hand. Uh, nou, door de grondzakken uh, suggereert dat er iets onder zit. Uh, nee, dat is niet zo. Maar de bodem uh, zelf, die, uh, die daalt. Klopt. En uh, die gaswinning is in de jaren 60 begonnen. Uh, we meten eens in de vijf jaar wat uh, de bodemdaling is. En de daling is niet gelijkmatig, maar in het zwaartepunt. Dus daar waar de meeste gaswinning plaatsvindt, in de buurt van Lopsum, de daling tot nu toe ongeveer 627 27 centimeter. Hoe langer je doorgaat, hoe meer het zakt. Nergens stijgt en zakt het zoveel als op de beurs. En dus kan het laatste beursnieuws in heel Holland zakt niet ontbreken. Arjan Kamp van beurs- en beleggersite IAX.nl weet hoe de IAX ervoor staat. De zakkers, nou het meeste toerspringt is uh, ASMI. Die staan uh, 14% lager. De ESM gaat wel heel slecht eigenlijk, meer 4% bijna. Dat is een uh, winstwaarschuwing, laat ik het zo maar even noemen, van uh, Bas F. in Duitsland. En uh, ja, dat heeft ook consequenties voor uh, andere fondsen. En Heineken? Ja, zo niet best. <laughs> ik zei, het heeft in ieder geval niets met het uh, mooie weer of wat dan ook te maken. Vroeger had je natuurlijk de bekende beurswijsheid van uh, als het mooi weer is dan moet je Heineken kopen voor het bier en Unilever voor de ijsjes. Maar dat is echt al 20, 30 jaar niet meer zo. Tot zover heel Holland zakt. Ik wens u een prettige dag. Ja, en daardoor is hij ook helemaal ingezakt. En zoals zojuist al gezegd, uh, het is reces in Den Haag, dus geen politiek panel. Maar in plaats daarvan, elke week op donderdag een gast uit de wetenschap. Vandaag professor Michel van Eten, hoogleraar bestuurskunde aan de Technische Universiteit Delft. En hij houdt zich voornamelijk bezig met internetveiligheid, storingen, moderne technologie. Is bovendien niet alleen wetenschapper, maar ook webblogger, hartstikke leuk blog en schrijver. Hartelijk welkom. Dankjewel. Uh, we toetoyeren elkaar. Graag. Dat melden we dan even keurig. We beginnen met drie vaste openingsvragen. Ten eerste, wat is voor jou het wetenschappelijke nieuws... van de afgelopen periode, de afgelopen paar weken? Een paar weken geleden was ik op een conferentie in de VS... en daar werd op een hele creatieve manier... Um, sorry, ik moet het anders vertellen. Daar werd onderzoek gepresenteerd... wat op een hele creatieve manier een heel klassiek onderzoek had overgedaan. Onderzoek of werkgevers discrimineren bij het aannemen van werknemers. Uh, dat, dat onderzoek ken je wellicht nog wel. Dan stuur je twee keer hetzelfde cv op. En de ene keer zat er Fatima boven en de andere ja. keer Anne. Ja. En dan blijkt Fatima iets minder uitgenodigd te worden. Nou, Wat hebben die onderzoekers in, uh, in Carnegie Mellon in de, de VS gedaan? Die hebben uh, namaak Facebook-accounts gemaakt... Um, met foto's van bijvoorbeeld vrouwen met een kind... Of, vrouwen met, met, of dezelfde vrouw met een handtas gefotoshopt op de plek van dat kind. Mm -hmm. En verder allerlei andere uh, zaken gelijk gehouden. Want uh, we weten dat werkgevers steeds meer naar uh, sociale netwerkprofielen kijken... bij het werven van mensen... En bijvoorbeeld ook een profiel gemaakt van iemand... die iets over de Koran vertelde in zijn eigen profiel. En dan gekeken of die mensen inderdaad minder uitgenodigd werden. En tot ieders verbazing, en dat onderzoek heeft twee jaar gelopen... is heel grondig gedaan, bleek dat nauwelijks het geval. Niet? Ja. Dat dus is dat inderdaad vond ik, opmerkelijk. Ja, en dat was, uh, Want ik stond dat, alweer op het punt om te zeggen: oh, oh, wat een open deur onderzoek Ja, zo zie je, dat is heel vaak met open deur onderzoek je moet, het ver, je moet het doen om ook verrast te kunnen worden. In plaats van in je veronderstellingen te blijven hangen. En werd er ook een verklaring bij gegeven voor nee, deze. Uh, zo ver zijn we nog niet. Dat is het vervolgonderzoek. Ja, precies. Ja. Ja. Oh, spannend. Ja. Stel, je krijgt een onderzoekssubsidie, een fixe een miljoen of meer. Waar ga je dat aan besteden? Aan dit vervolgonderzoek? <laughs> nee, waar, waar zou je zeggen: dan, dan ga ik absoluut dit onderzoek? Nou ja, ik heb afgelopen jaar ongelooflijk geluk gehad met een aantal aanvragen die inderdaad gehonoreerd zijn, uh, Europees en ook uh, in Nederland. Van MBO? Dus, van MBO, ja. inderdaad. Ja, dus ik ben uh, nu acht nieuwe mensen aan het werven om allerlei onderzoek te gaan doen. En ja, dus voor mij is het duidelijk wat ik met dat geld zou willen doen. Ik wil niet per se zeggen dat dat. En wat is dat dan, wat je gaat doen? Uh, nou, ik heb een, een groep mensen die nu voor verschillende onderdelen van het internet uh, manieren gaan vinden om te meten. Uh, a. Hoe uh, criminaliteit in die verschillende delen van het internet uh, verspreid is. En B. Welke factoren nou bepalen dat sommige delen van het internet minder voor criminelen ontvankelijk zijn dan andere delen. En dat heeft heel veel te maken met wat de reguliere beheerders van, van internettechnologie uh, doen. Hè, de KPN's of de Microsoft's of de Apples. Die nemen allerlei beslissingen die van invloed zijn op, uh, op waar criminelen proberen toe te slaan mm -hmm. of machines over te nemen. Dus dan is het echt zeg, een onderzoek naar de zwakke plekken in je verdediging. Precies, ja. ja. ja. ja. ja. Oké, okay. lijkt me ook heel zinvol. Dan de vraag of jij vindt dat Nederland in, in jouw discipline qua wetenschappelijk onderzoek tot de wereldtoppen hoort. Ja, dat is een. Uh, ja, als ik even afga op de ranglijstjes, zien we er altijd redelijk goed uit. Ik kan dat nooit heel goed beoordelen, wat je daarvoor koopt. Um, op mijn gebied, kijk, wat misschien voor, de bui voor mensen buiten de wetenschap moeilijk te zien is, is dat alles is hyper gespecialiseerd geraakt. Ja. Dus ik zie een gemeenschap van, laten we zeggen, 500 mensen wereldwijd... die op het gebied van cybercrime en een bepaald type analyses daarvan leidend zijn. En daar hebben wij met uh, mijn kleine team in Delft... een hele goede positie in verworven. Dus dan zou ik best ja willen zeggen nou ja, op de vraag... Het kan heen. namelijk dat die discipline zo gespecialiseerd is... dat het bijna onmogelijk is om niet bij de wereldtop te horen. Nou ja, dat is de, dat, <lacht> ik denk dat dat inderdaad de kanttekening is. We hebben onderzoek gedaan naar botnets uh, de komen afgelopen jaren. Sorry? Ja, precies. Op. Nou ja, dat onderzoek heeft wereldwijd uh, veel aandacht gekregen. Dus dat, nou, dat was een mooie uh, pluim voor ons. Oké, okay. dit waren even de drie openingetjes. Nou, eerst eens horen hoe jij bij dat technische bestuurskunde komt. Dat is, het is volgens mij niet iets wat je in de wieg bedenkt... zoals iemand denkt, ik wil arts worden. of Ik, ik ga technische bestuurskunde doen. Hoe ben je erbij gekomen? Ja, dat is een, inderdaad een mooie vergelijking met mensen met een roeping. Ja, nee, dat is te, weinig... Ik ben nog nooit iemand tegengekomen die als roeping had... Uh, bestuurskundige, laat staan technisch bestuurskundige. Nee, dat is een rare optelsom van, van factoren geweest. Ik, uh, ik ben natuurkunde gaan studeren, dat was... Geen doorslaand succes. Dan druk ik het eufemistisch uit. En toen wilde ik naar bedrijfskunde... Was dat omdat je het niet kon of omdat je het saai vond? Nee, omdat ik te zwak was in wiskunde. Daar kwam het op neer. Um, dus ik had uh, ja, vijven. En toen heb ik een hele zomer hard gewerkt. Toen had ik nog steeds vijven voor die wiskundevakken. Toen dacht ik, uh, het wordt tijd om iets anders te gaan doen. Toen wilde ik bedrijfskunde gaan doen. En, uh, maar daar zat toen een nummerus fixus op. Ja. Daar kon ik niet meer inkomen. En toen kwam ik bij bestuurskunde terecht. Nou, achteraf lijkt dat een gouden greep. Want ik had het ontzettend naar mijn zin in die opleiding. Maar ik heb wel altijd die connectie met techniek gehouden. Dus toen ik in Delft aan de slag kon, heb ik dat gedaan. En ik vond het ook heel leuk om erg diep de techniek in te gaan... bij het mm -hmm. begrijpen van ja, maatschappelijke vragen. Daar heb je geen wiskundig hoofd voor nodig. Nou, dat zou fijn zijn als ik dat iets beter kon. Maar het is al heel... Om dat internet en alle te technische kanten daarvan... en data en dergelijke goed te kunnen begrijpen... daar hoef je niet een, een, een enig wiskundig in... Trouw je ja, wel enig. Ja, enig diepgaand. is fijn. Nee, je hoeft niet. Dus heel, heel veel van die techniek heeft niet zo heel veel te maken met... Um, het kunnen doorgronden van wiskundige algoritmes... maar, maar veel meer met... ja, hoe waar moet je dat mee vergelijken? Bijvoorbeeld, je, je hebt ook geen wiskunde nodig om een auto te kunnen repareren. Ik ja, wel. wel. Oh ja? <laughs> Denk ik altijd waar. Nee, nee een je moet wel, Maar goed, er zijn Je moet kennis hebben van hoe een motor werkt ja. of dat soort zaken. Nou ja. ja, daar ben ik er redelijk... Omdat ik er al heel lang mee bezig ben... Ben ik redelijk in verdiept geraakt. Ook omdat ik... Ik recruteer eigenlijk alleen maar technische mensen. Ik, ik huur geen bestuurskundigen in. Ik heb allemaal ingenieurs in dienst. En die, waar mijn kennis tekort begint te schieten... leer ik via hen meer uh, van de diepte nog van die technologie. En op sommige terreinen, zoals cryptografie en zo... als je daar echt iets zou willen doen... dan moet je ja, ja. Uh, heel goed onderlegd zijn in wiskunde. Maar als jij probeert te begrijpen hoe verkeer op het internet gerouteerd wordt... Daar zitten ook bepaalde onderdelen van, hebben met wiskunde te maken. Maar dat heeft ook gewoon heel veel met een soort, ja, hoe moet ik dat zeggen? Een soort bijna een soort atlaskennis te maken. Met wat voor soort apparaten doen wat. En wat okay. praat met wat. En, nou ja, enzovoort. Oké, okay. en dan nog eventjes hoe, want je zegt steeds bestuurskunde. Maar ik huur geen bestuurskundige in. Ik huur ingenieurs in en technici. Ja. Want die moet, maar waar is dan de link met de bestuurskunde? Ben jij dan degene die gaat zeggen. En omdat we nu weten. Uh, uh, hoe deze aanval wordt uitgevoerd... en waarom die aanval ook lukt. Omdat dit of dit ons zwakke punt is. Heren, uh, ministers, moeten jullie vanaf nu het zo gaan doen? Is dat is de dat nou, ja, stuurskundige kant ervan? Ja, ja, dus dat je probeert te... Uh, a. Ah, kijk, het, het verschil is al dat ik die, die technische fenomenen... Al, daar stel ik andere vragen over dan echte ingenieurs. Echte ingenieurs bijvoorbeeld, als je het hebt over botnets... Hè, wat dan een van mijn takken van sport is. Nou, laten we dan is. nu gaan oh, we ja. even zeggen wat het zijn. Oh ja, botnets. Ja, dat zijn uh, netwerken van van computers die besmet zijn met een virus... en door dat virus kunnen die computers van afstand bestuurd worden... Uh, door criminelen. Ze zijn gewoon overgenomen. Zijn overgenomen. Zonder dat wij het weten. Meestal wel, ja. Worden ze dat, gewoon uh, al bestuurd door hackers. Ja, en jouw computer blijft gewoon functioneren... en op de achtergrond voert hij ook commando's uit voor uh, cybercriminelen. Dat kunnen allerlei dingen zijn. Uh, misschien staat jouw machine spam te versturen. 80, 90 procent van alles spam. Dat zijn zo'n 200 miljard berichten per dag... Komt van onze eigen machines. Uh, dat sturen we naar onszelf, als het ware. Ja. Um, uh, die DDoS aanvallen, waar de laatste maand zoveel over te doen is geweest. Waar de banken mee, mee van doen hadden, maar Precies. ook Belastingdienst. Ja, ja, ja, waar eigenlijk alle organisaties vroeger of later keer maar die mee Maar En waar komt daar ja. vandaan? Want dat werd gezegd dat, dat moest je zien als een soort bombardement van informatie, ja. waardoor de boel gewoon verstopt raakt. Ja, ja het is eigenlijk, zeg maar, als je het een soort analogie zou willen hebben, dat je vanuit op allerlei plekken in de wereld iemands telefoon uh, kan besturen... en dan laat je dat naar een bepaald nummer bellen. ja En dan gaan er dus duizenden telefoontjes tegelijk binnenkomen op zo'n nummer. Ja, dan is dat nummer onbereikbaar. Ja. Dat, is, dat is allemaal niet heel uh, uh, ingewikkeld. Nou, daar heb je dus dat onderzoek naar die botnets, hè? dat heb je gedaan. Ja. Plaats dat eventjes in, in de bestuurskunde en de techniek. Ja, dus um, uh, een, wat een technicus sneller zal uh, zich afvragen is... Um, hoe maak ik bijvoorbeeld die, die computers minder kwetsbaar om overgenomen te worden? Dat is een vrij technische vraag. Waar wij naar kijken is, wat zijn eigenlijk de factoren die bepalen... of computers in zo'n kwetsbare toestand terechtkomen? Bijvoorbeeld, wie verkoopt wat in zo'n land? Hoe worden die computers met internet verbonden? Wat doen die bedrijven, zeg maar de KPN's van deze wereld... Uh, wat doet Microsoft? Uh, wat voor economische keuzes maken die bijvoorbeeld... over hoe ze omgaan met patches, met de, met de reparatie uh, uh -huh. van, van veiligheidslekken? Dat zijn allemaal economische processen. Dat zijn niet puur technische processen. Dus als je wil begrijpen waarom botnets in een bepaalde regio enorm groeien... en een andere regio niet, moet je kijken naar die economische factoren. Want die technische factoren zijn overal hetzelfde, in zekere zin. En dat helpt ons dan, om dat technische onderzoek... Op een iets andere manier te doen. En dan kun je inderdaad eigenlijk maar, nadenken over wat het beleid zou moeten zijn. om dit probleem te verkleinen. Maar hoe kom je daar bijvoorbeeld achter? Want dit is intrigerend. Want uiteindelijk verwacht het beleid dat jij met adviezen komt. hè? Ja. gaande. Dus jij kijkt naar alle omgevingsfactoren. En niet zozeer naar wat er zich in die computer afspeelt. maar de omgevingsfactoren waardoor iets kwetsbaar wordt. Ja. Geef daar eens een, een, een, een, een voorbeeld van. Want ik vind, ik vind dat moeilijk om daar een beeld ja. bij te krijgen. Ja, dat, dat begrijp ik heel goed. Um, uh, nou, een van de uh, omgevingsfactoren waar wij naar gekeken hebben is wat de internetproviders doen. Dus wat wij hebben gedaan is, we hebben, uh, moet je je voorstellen, wat dan tegenwoordig heet big data. Hè? Dus dat zijn databestanden met nou ja, honderden miljoenen uh, IP-adressen van machines die op enig moment. Uh, gedrag hebben vertoond van een bot. Mm -hmm. Dus die hebben op een moment spam verstuurd... of een DDoS-aanval meegedaan of zoiets. Die zijn iets gaan doen wa waardoor, het verdacht, wa waardoor je dacht... die worden van afstand bestuurd. Precies, dat, ja, ja, dat is vrij betrouwbaar. Ja. En wat wij bij die bestanden hebben gedaan... is we hebben van al die computers opgezocht... in welk netwerk die staan. Wie dat netwerk beheert. En dan kom je in 80% van de gevallen uit... bij de KPN's van deze wereld. is vervelend om steeds hun naam te gebruiken. Ja, de Ziggo's kom. of wie dan ook. Ja, nou, ja. Het is niet um, zo erg hoor, als het uh, zo is, is het zo. Ja, maar de, het geldt <laughs> eigenlijk het voor, geldt alle, voor okay. alle providers. Uh, KPN doet het relatief goed. Um, uh, en dan vervolgens gekeken, oké, okay, als het bij die bedrijven staat... dan kun je een aantal de karakteristieken van die bedrijven uh, uh, erbij betrekken. Bijvoorbeeld zijn grote bedrijven vatbaarder voor besmettingen dan kleine bedrijven. Uh, of gaan ze juist effectiever de bestrijding daarvan te lijf? Heeft het te maken met de wetgeving? Is bepaald soort wetgeving... Bijvoorbeeld een van de, van de gedachten in, in deze wereld... is dat landen met strenge privacyregels... ook meer besmette machines hebben. Hoe kan dat? Omdat de internetaanbieders in die landen... mogen niet naar hun eigen netwerk kijken op een bepaalde manier. En dat moet je wel, als en je, dat je zeker wil zijn wel. dat er geen ja. rotzooi... Uh, Precies, ja. ja, ja. Dus... Nou, oh, dat dus soort dat, verbanden. Dat bijt kunnen... elkaar dus. Ja. Tot... Strenge privacyregels en de mogelijkheid om, om go tot goede beveiliging. Ja, dat bijt elkaar. Dat, uh, um, dat blijkt uit onze data. Wat je daar wel bij moet zeggen, is dat, dat bijt elkaar omdat de internetaanbieders het zo interpreteren. Als ik dit bij de Europese Commissie vertel, worden ze heel boos. Want die zeggen, dat staat helemaal niet in de privacywetgeving, dat, dat je dat dit niet mag doen. Mm -hmm. uh, maar die internetaanbieders leggen dat zo uit om zichzelf een soort, om, om risico's te mijden... want je weet nooit wat je aan je broek krijgt aan rechtszaken... en ook misschien om zichzelf een alibi te verschaffen... dat ze er niks aan doen. Ja, nou ja dat kan natuurlijk ook. We ja. mogen het niet. Maar eigenlijk zouden ze dan moeten zeggen, we kunnen het niet. Ja, ja of, of uh, ze zeggen, we, we mogen het niet... maar eigenlijk zouden ze moeten zeggen, we willen het niet. Maar goed, dus je kijkt daarnaar. Je kijkt naar grote bedrijven, kleine bedrijven, wetgeving... Ja. Die, die daar al of niet ja. op van invloed is. Ja, maar bijvoorbeeld ook... Um, hoeveel uh, in die landen gepirate software gebruikt wordt. Mm -hmm. Dus als jij een illegale versie van Windows op jouw machine zet, is de kans vrij groot dat die bij installatie al met een virus besmet is. Want de, uh, ja. je, je downloadt dat met Bittorrent of zo. En dan de mensen die die bestanden verspreiden zijn voor een deel de criminelen die proberen die, die computers over te nemen. Dus ze geven we jou een gratis uh, werkende Windows-exemplaar, maar wel met een virus alvast in. Uh, in nou ja, dus als Dat je. Dat soort dingen. Ja. En, en nog even grote en kleine bedrijven, dan zou je ook weer denken.. Uh... Wat, wat, wat hebben jullie daar gevonden? Uh, twee dingen. Eén is grote bedrijven hebben meer besmettingen. Dat komt omdat de belangrijkste verklaring voor het aantal besmettingen is simpelweg hoeveel klanten je hebt. Ja. Want het zijn wij, wij doen het zelf zeg maar, als bezitters van die Dit computers. Dit ligt voor de hand te liggen. Jan. Dit ligt voor de hand. Dat verklaart ongeveer de helft van wat dan in ons gewoon heet de variantie. Dus als je kijkt naar hoeveel besmettingen zie je in al die bedrijven. Dan 50% daarvan kun je verklaren simpelweg door de omvang van het bedrijf. Daarna maakt het toch een heleboel uit. En dan blijken grote bedrijven beter te zijn in het aanpakken van die botnets. Waarom? Je hebt het namelijk over hele grote getallen. Dus je moet je voorstellen, zo'n netwerk als... Hè, laten we de twee marktleiders in Nederland nemen, KPN en Zico. Die moeten eigenlijk per maand duizenden klanten benaderen om hen te vertellen dat hun computer besmet is... en dat ze er iets aan moeten doen. Dat is voor een groot bedrijf natuurlijk makkelijker te organiseren... dan voor een klein bedrijf. Dus die grote bedrijven gaan dat eerder automatiseren... die gaan een afdeling opzetten die dat allemaal gaat afhandelen. En daardoor zijn die grote bedrijven... Als je, het, als je zeg maar de besmettingen per gebruiker berekent, zijn ze minder besmet. Oké, okay. nu we het toch over KPN hebben de hele tijd al. Laten we even van, van, van dit uh, uh, naar, naar iets actueels gaan. Die telefoonstoring al dagenlang van KPN ja. in, uh, in Frankrijk. Dat is natuurlijk vreselijk lastig. Maar kijk jij nou op van dat soort storingen? En, en, en, en wrijf je je dan natuurlijk niet in je handen... maar dat je denkt, van, oh, dit zou wel eens iets heel spannends kunnen zijn... wat we moeten bekijken. Of, of is het gewoon echt puur een technisch foutje? En is er ergens iets gebroken? Nou ja, een foutje zal het niet zijn, want anders hadden ze het al opgelost natuurlijk. Um, nou, ik, dit, um, dit, dit soort storingen, zoals nu KPN of Vodafone, die brandt een poosje terug. Um, wat je daar eigenlijk ziet is dat we hier met, een, met een, een technologie, met een netwerk te maken hebben wat erg complex is. En, Um, om even iets te schetsen daarvan, je moet je voorstellen dat zo'n netwerk, dan heb je het ongeveer over meer dan honderdduizend verschillende computers die allemaal verschillende dingen in dat netwerk doen. Het routeren van verkeer, het, het praten met jouw uh, mobiele telefoon zodat die weet waar die is in het netwerk, het zorgen dat het netjes afgerekend wordt of met een buitenlandse provider praten om allerlei dingen te regelen. Al die honderdduizend computers zijn allemaal op andere momenten gebouwd... komen van andere leveranciers, zijn op plekken het netwerk neergezet... waar ze eigenlijk niet de bedoeling waren dat ze stonden... maar daar zijn ze een keer terechtgekomen. Als je dit zo vertelt, is het een wonder dat het niet aan de lopende band gebeurt. Precies. Dus dat is eigenlijk... voor mij is het eerder omgedraaid. Ik vind het heel knap dat zij zo weinig uitval hebben... en dat wij ook daardoor zo van slag raken als het wel een keer gebeurt. Want wij zijn getraind geraakt, in zekere zin, om te verwachten dat het werkt. Wat heel ja. raar is. Dus je ziet hoe moeilijk uh, het is om dit goed te doen... En, en dan heb je af en toe met een storing te maken waar in het herstel van die storing rare verrassingen opduiken. En je snapt als je honderdduizend machines hebt... dat niemand precies weet wat daar allemaal staat... welke software daar precies op zit. En dat, houdt, dat is niet meer bij te houden. Dus als je dan iets gaat herstellen... dan zet mm. je links een computer aan die iets moet repareren... en dan valt er rechts een computer uit... Ja. want die kan ineens niet tegen het verkeerde van die ene computer. Nou, dat soort verrassingen maakt dat die storingen... dan soms dagenlang kunnen aanhouden. Dat is er precies wat inderdaad, je zei het al, uh, Michel van Eten dat wordt niet meer geaccepteerd. De mensen zoals mensen niet accepteren dat er nog ziektes bestaan... gewoon met het menselijk lichaam, recht op gezondheid... wordt dit eigenlijk al niet meer geaccepteerd. Dan gaat men er maar vanuit... ook natuurlijk omdat we er zo afhankelijk van zijn geworden. Ja, ja. Toen het radarwerk stilstond, als er, als er zoiets uitvalt... ligt alles meteen plat. Ik ben daar iets sceptischer over. Ja? Ik, ik zie wel zeg maar, de reacties van mensen die uh, gepikeerd zijn daarover... maar volgens mij zijn de meeste Nederlanders behoorlijk nuchter... En beseffen die heel goed dat het een grootste deel van de tijd gewoon werkt. Ik vond het uh, wel grappig met die uh, ING-storingen van een tijdje geleden... toen de sal die ineens niet bleken te kloppen. Ja. Nou, dat was ook een groot uh, item... En toen was er een journaal-item ook van iemand die ging... Nou, die had eerst allemaal uitgelegd hoe ernstig dit was. En vervolgens ging die mensen op straat interviewen. Want dat moet dan ook in zo'n item, schijnbaar. En er waren allemaal mensen die ongelooflijk laconiek en stoïcijns science reageerden. Er was echt niemand voor die camera uh, werkelijk boos te krijgen... over dat dit gebeurd was. Meestal die mensen uh, ze haalden hun schouders op en zeiden... Ja, het zal goed komen of zo. Nou, dat is aan de ene kant is dat eigenlijk prettig en geruststellend. Aan de andere kant kan je ook weer zeggen... Mensen moeten zich wel realiseren als er zoiets is. Want dat, dat waren, waren dat nou die, die DDoS-aanvallen? Dat banken? was een paar dagen Omdat, daarvoor. Ja, wel diezelfde week. Diezelfde ja. week. Dat het allemaal natuurlijk ook niet echt zonder gevaar is. De overlast is naar, maar dat er ook gevaar aan kan zitten. Jij kijkt ook naar internetveiligheid. Wat, wat is nou een, noem eens, echt groot gevaar wat ons kan bedreigen? Daarbij bedoel ik niet dat we met z'n allen doodgaan... maar wat je privacy en je eigen identiteit bijvoorbeeld aan kan tasten. Ja, waar moeten we beginnen? Noem maar uh, één, één belangrijke, want zo heel lang hebben we... Zeg gewoon die identiteitsfraude. Ja, wat is daar... Poef. Dat uh, iemand nou jou ja, via, via uh, je netwerken gewoon steelt. Ja, kijk, identiteitsfraude even. kan van alles zijn. En de meest tastbare vorm daarvan is... Als je, internet, als je bankrekening wordt overgenomen... dat is ook een vorm van identiteitsfraude... en dan verdwijnt er geld en dat, kan, en dat is naar... en soms ook uh, moeilijk uh, te repareren... Um, op andere momenten is het veel minder duidelijk uh, wat precies de schade is. Hè? Kijk, als je ziet wat wij allemaal zelf op Facebook en zo uh, zetten. Mm -hmm. um, met die informatie kan ook uh, in jouw naam van alles uitgespookt worden. Daar hoef je niet per se een hele geavanceerde hek voor uh, nee, te doen. Nee, dat is waar. Maar dan kan je in elk geval nog zeggen... Uh, dat kan je nog rechtdraaien. Maar als jij niet meer bestaat, officieel... Ja, er zijn hele uitzonderlijke... wat althans, als jij nooit meer kan bewijzen dat jij het bent... dan ja. wordt het een stuk lastiger. Natuurlijk. Ja, maar volgens mij kennen we die voorbeelden nog alleen uit de fictie. Ja. Je hebt ook een fictieboek geschreven, hè? Oh ja, dat ook. Ja, ja je doet het zelf, hoor. <laughs> en uh, uh, het is uitgeven bij Atlas. Het is al enige een paar jaar geleden uit. Tegen naturen en daarin... en ik vroeg me af of dat ook niet geldt... voor alles wat wij nu besproken hebben wat jij bestudeert... zeg, zeg je eigenlijk... Uh, voor elke oplossing, voor alles wat je op, elk probleem wat je oplost... brengt onmiddellijk alweer een nieuw probleem met zich mee. Alsof het een soort ketting is die nooit ophoudt. Als je begint met aan iets te sleutelen en een oplossing te zoeken... is het antwoord meteen je nieuwe probleem. Ja. Ja, dat is, is een, dat beetje een beetje de ook, kern van jouw werk. Ja, ja, dat zou je kunnen zeggen. Kijk, dat klinkt ergens weer ook heel uh, moedeloos. Hè. Ja, het heeft allemaal <laughs> geen zin. Uh, dat is niet waar. Ik denk dat er wel degelijk uh, uh, dingen te doen zijn die iets helpen. Maar ik ben wel heel sceptisch over mensen die het antwoord hebben. Als ze nou maar gewoon zus of zo zouden doen, dan zou de wereld een stuk beter zijn. Zo simpel is het eigenlijk nooit. Is Want dat je... waarom jij hebt gezegd ooit. Uh, ik, ik, ik ben de man die dokter Clavan overbodig <laughs> gaat maken. Of ervoor zorgt dat hij er niet meer is? Dokter Clavan, het type van Kees van Koten. Uh, de, de, de eeuwige deskundige. Op ja, de die vooral en de radio. gewoon de vraag herhaalde. En dat dan iets ernstiger intoneerde. En dan leek dat. Uh, iets met deskundigheid te maken te hebben. Ja, eh, Laat ik het zo zeggen, ik heb door dit onderwerp... Een redelijk eh, aantal keren nu met media eh, te maken gehad. En ik vind dat heel leuk om te doen. Maar ik besef heel goed dat het gevaar op de loer ligt... dat je op een gegeven moment a. overal een mening over hebt... of b. dat je eigenlijk niet... want heel vaak weet je niet heel veel van de feitelijke situatie... op het moment dat het als nieuws bestaat. Dus dan ligt altijd het gevaar op de loer dat je toch een soort klavanachtige orakeltaal gaat uitslaan. Oké, okay, en daar ja. waak jij voor? Nou ja, ik probeer dat in mijn achterhoofd te houden. Ja. Ik denk dat het aardig gelukt is hoor, de laatste half uur. Mooi. Heel erg bedankt, Michel van Eten, hoogleraar bestuurskunde, technische bestuurskunde aan de Technische Universiteit Delft. Graag gedaan. Einde van de villa. Wij zijn er maandag weer, maar niet getreurd. Want zo meteen na half vijf is daar natuurlijk Joost Vullings met het Radio 1-journaal. Ja, dat klopt. We gaan het uiteraard... Uh, ja, heel veel hebben over het treinongeluk in Spanje. Ja. Er zijn ook beelden uh, inmiddels uh, uh, vrijgegeven van een, een bewakingscamera. Nou, die trein reed vreselijk te hard. Nou, daar, daar gaan we het over hebben. Paul Sanders is onderweg, uh, de verslaggever vanuit Nederland... onderweg ook om reportages daar te maken. We spreken uiteraard de correspondent Jessica van Spengen. Verder staan we ook stil bij het ontslag van Jeroen Blijlevens. Ja. Gisteren stond hij op EPO op een lijst. En vandaag is hij ontslagen bij Belkin. En verder, ja, veel typisch licht, maar toch leuk zomernieuws. Ik verheug me erop. Dit is Radio 1. E. Eerst nu het NOS Journaal met Job Boot. De machinist van de verongelukte hoge snelheidstrein bij Santiago de Compostela... reed meer dan twee keer zo hard als was toegestaan. Hij zou 190 km per uur hebben gereden... terwijl op dat deel van het traject 80 mocht. De machinist ligt in het ziekenhuis en wordt daar bewaakt door de politie... De Spaanse justitie is een onderzoek begonnen naar zijn handelen. Bij het treinongeluk in Santiago zijn zeker 78 doden gevallen. Er liggen nog zeker 95 mensen in het ziekenhuis. Premier Rajoy heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd. De man uit Haaksbergen, die zijn drie dochters heeft ontvoerd, zit inmiddels in Syrië. Gisteren werd bekend dat de man met zijn dochters in Duitsland het vliegtuig naar Turkije had genomen. De vader is half Irakees, half Syrisch. De moeder komt uit Syrië, de drie dochters hebben de Nederlandse nationaliteit. Waar de meisjes en hun vader precies in Syrië zijn is niet duidelijk. Tegen de man is een internationaal opsporings- en arrestatiebevel uitgevaardigd. In de Tunesische hoofdstad Tunis is opnieuw een politieke moord gepleegd. Het slachtoffer is oppositieleider Mohamed Brahmi. Hij werd bij zijn huis van dichtbij met elf kogels doorzeefd. Van de dader ontbreekt ieder spoor. Brami was de leider van een seculiere volksbeweging die meer invloed van de burger wil. Toen het nieuws bekend werd gingen duizenden aanhangers van de oppositiepartij in Tunesië de straat op. Oud wielrenner Jeroen Blijlevens vertrekt per direct als ploegleider van de wielerploeg Belkin. In een open brief bekend hij vandaag dat hij tijdens zijn carrière EPO heeft gebruikt. Gisteren werd bekend dat hij op een lijst staat van renners die in de Tour de France van 1998 doping hebben gebruikt. Alle medewerkers bij Belkin hebben dit jaar de kans gekregen schoon schip te maken. Blij Levens heeft dat toen niet gedaan. In Nederland is sprake van een hittegolf. Het is vijf dagen op rij warmer dan 25 graden en drie dagen komt de temperatuur al boven de 30 graden uit. De laatste hittegolf in Nederland die was in juli 2006. En dan het weer van dit moment geregeld zon, maar ook af en toe plaatselijk een regen- of onweersbui. Morgen broeierig warm, dan wordt het tussen de 26 en 29 graden met kans op stevige regen- en onweersbuien. Mogelijk met hagel- en windvlagen. Dit was het NOS Journaal. En verkeersinformatie van de ANWB krijgt u van René Passet. Het is niet druk op de weg, maar toch een paar files. En die hebben vooral te maken met ongelukken en spoedreparatie en werkzaamheden. Want er wordt gewerkt in Maastricht op de A2. Dat zorgt vrijwel dagelijks voor file. Het valt nu wel mee. Twee kilometer vanuit België bij het Europaplein. Bij Amsterdam zijn ze bezig met een spoedreparatie aan de westkant van de stad op de A10. En daarom tussen de afrit IJmuiden en Amsterdam-Slotenvaart, 3 kilometer. Want ze houden twee rijstroken gesloten. De A13 Den Haag-Rotterdam langzaam rijden nog bij Delft, 4 kilometer. Dat is een erfenis van een ongeluk op de A20, de ring van Rotterdam naar Gouda. Alles is opgeruimd, er staat bij Rotterdam-Krooswijk nog 3 kilometer file. Ten slotte de N7 Groningen naar Duitsland vanwege een autobrand tussen Westerbroek en Vauxhall. 2 kilometer.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 Scholen laks met asbestcontrole. In Australië viert men kerst vanwege de winterkou. En ondertussen hebben Nederlandse koeien last van hittestress. Maar eerst het treinongeluk in de Spanje. Het had een feestdag moeten zijn in Santiago de Compostela. Maar van feest is geen sprake meer. De stad is in rouw na de treinramp van gisteravond. Beelden duiken op van een man die net na het ontsporen van de hoge snelheidsterrein rondloopt op de rampplek. ¡Qué horror, Dios mío! ¡Qué horror! ¡Vamos, ¡Oh, no, mira por donde no, pero no, no, no, hombre, Dios mío. ¡Oh, Dios! ¡Por ¡Oh, Dios! no, ¡Oh, no, de man zegt, wat verschrikkelijk, mijn god, wat verschrikkelijk, wat heeft die man gedaan? Zegt de man dus huilend, terwijl hij huilend tussen de vrakstukken loopt. Er zijn niet alleen beelden, maar ook verhalen van inwoners die gingen helpen. Deze vrouw beschrijft wat ze zag. Een man die was asking for his wife, and his wife was inside dead. A boy die was asking for his girlfriend, and his girlfriend was inside the train dead too. And then he was taking all people that had mobile phones in their pockets ringing all the time. And and was crying. Een man zocht zijn vrouw, maar die was dood. Er gingen ook allerlei mobiele telefoons af van dode mensen in de trein. Iedereen huilde. De Spaanse premier Rajoy, die zelf uit Santiago de Compostela komt, bezocht vanavond, eh, vanochtend de plaats van de ramp. Como todos saben, hoy es un día eh, muy hoy hemos terrible, eh, dramático. Het is een moeilijke dag. We hebben een verschrikkelijk ongeluk meegemaakt. Deze dag zullen we ons nog lang herinneren. De president van Galicië liet weten dat alle feestelijkheden zijn afgelast. Durante de próximos 7 días Galicia estará de luto oficial e por sempre máis tristes. Acompañaranos este dolor en a memoria das persoas que perderon a súa vida we hebben een periode van zeven dagen rouw afgekondigd in de provincie Galicië. In herinnering aan de mensen die het leven hebben verloren in dit tragische ongeluk. In heel Spanje zijn er drie dagen van nationale rouw afgekondigd. Jessica van Spengen, jij bent in Santiago de Campostella. Met jou praat ik verder. Uh, ja, Jij bent daar, wat heb je daar aangetroffen? Nou Joost, ik kijk nu uh, as we speak op de trein. En dat is eigenlijk een gek... Gezicht. Je hebt wel eens van die situaties dat het lijkt alsof je in een decor stapt... En dat is hier echt het geval. Er ligt hier een enorme trein. Maar als je ernaast staat, is het natuurlijk een enorm ding. En ik kijk er nu op. En de vooruit is dus helemaal aan, uh, aan gruzelementen. Je snapt ook niet dat de twee machinisten het hebben overleefd. Want uh, dit, ja, de, de voorkant zit ook gewoon in puin. En verderop uh, lijkt het net alsof er allemaal kartonnen dozen uh, kapot zijn gescheurd. Alsof er afval ligt, bij wijze van spreken. Maar dat zijn allemaal resten van die trein. Dus uh, dat. Het wordt nu allemaal ja, onderzocht, dus er lopen allemaal mannen tussen met gele hesjes. Het wordt ook opgeruimd al, dat viel me wel op, dat er snel al uh, stukken wagons worden weggetakeld. Maar ja, dit is, dit is een, een rampplek. Tegelijk is het ook raar, want er zijn heel veel mensen hier die naar beneden staan te kijken... Alsof ze inderdaad even een stukje film aan het bekijken zijn. Um, die, die, ja, die komen hier kijken van wat er is gebeurd. Dus het is hier rustig, het is hier stil. En tegelijk is hier iets uh, heel heftigs gebeurd. Ja, ik weet niet of jij de beelden hebt gezien die uh, over internet gaan. Want jij bent natuurlijk de hele dag uh, druk bezig. Maar het is ook echt een enorme klap geweest. Want die, die machinist reed verschrikkelijk veel te hard. Uh, maar die machinist leeft dus nog wel, begrijp ik. Ja, dat klopt. Uh, die, uh, um, zo heb ik vernomen, uh, ligt wel in het ziekenhuis, dus is wel gewond. Maar goed, dat, uh, er zijn een heleboel mensen die toch gewond zijn uh, geraakt en uh, gelukkig nog wel leven. Maar wat er is misgegaan is heel onduidelijk. Er wordt hier ook gezegd, als je hier ook de situatie bekijkt, deze bocht, nou ja, het is niet een enorm scherpe bocht. Maar uh, deze uh, bocht staat wel bekend als een, als een, een bittige bocht voor zo'n trein, voor als, als die zo'n snelheid heeft. En eigenlijk weet elke machinist hier dat je gewoon vaart moet minderen. Dus wat er is gebeurd, waarom deze man dat niet heeft gedaan, dat is heel onduidelijk. En het systeem wat dat eventueel zou moeten tegenhouden, dat hebben ze hier niet. Uh, in, in Europa heb je op verschillende plekken een, een systeem wat dan waarschuwt... en wat dan automatisch zorgt dat de trein gaat wemmen. Maar nou, dat hebben ze hier niet. Dus ja, hij had moeten ingrijpen en dat heeft hij niet gedaan. Ja, is de machinist aanspreekbaar? Heeft hij iets verklaard? Ja, hij heeft uh, gelijk, toen het was gebeurd, heeft hij telefonisch contact gehad. En dat hebben ooggetuigen, ja, of oorgetuigen, hebben dat uh, gehoord. Dat hij zei, uh, ja, wat had ik moeten doen? Wat had ik moeten doen? Uh, hij ontspoorde gewoon. En hij heeft wel degelijk ook gezegd, ik ben te hard gegaan. Hij zou dat gelijk verklaard hebben. Dus de vraag is inderdaad, waarom? En dat moet hij natuurlijk uiteindelijk gaan vertellen. Ja, die, dat, dat zal de komende dagen wel duidelijk worden. Uh, is er is er inmiddels uh, meer bekend over het aantal doden en gewonden, en eventueel ook de nationaliteiten daarvan van de slachtoffers? Ja, wat ik heb begrepen is dat er inmiddels uh, 80 mensen uh, 80 doden zijn. Uh, dat is dus opgelopen, want vanochtend waren dat er iets minder. Maar er waren nog een aantal mensen die echt in kritieke toestand lagen... en zelfs een aantal mensen die nog in coma liggen. Ja, Dus de vraag is uh, hoe het daar verder mee afloopt. En uh, er zouden inderdaad verschillende nationaliteiten in de trein hebben gezeten. Ik begreep ook dat er een grote groep Italianen in de trein heeft uh, gezeten... Er waren in ieder geval geen Nederlanders bij, um, maar voor de rest jaar een grote groep Spanjaarden. Want je zei het al, het was hier feest. En heel veel mensen gaan dan uh, in zo'n periode van feest natuurlijk naar familie, naar huis. En uh, die waren wel op weg hier naartoe. Jessica van Spengen, dankjewel. Dit is Tot half zeven, het NOS Radio 1 journaal. Levenslang heeft Patrick S. gekregen voor de moord op Farida Zargar. De 21-jarige Zargar verdween in 2010. Haar lichaam werd een jaar later verminkt teruggevonden... in het Mallebos bij Spijkenisse. De rechter verklaarde ze juist waarom levenslang is opgelegd. Bij gebreken van enig inzicht in de gedachtengang... De drijfveren en eventuele achterliggende problematiek van de verdachte... is er mede gezien de rapportage van het Pieter Pieterbaancentrum... geen enkel aanknopingspunt waaruit hoop kan worden geput... dat na behandeling van de verdachte en op termijn... zijn terugkeer in de maatschappij op verantwoorde wijze zal kunnen geschieden. Gelet hierop is de rechtbank van oordeel... dat slechts een levenslange gevangenisstraf kan leiden... tot preventie van soortgelijke delicten door de verdachte in de toekomst... Marjolein van der Kolk, persrechter. Levenslang, dat, uh, dat hoor je wel vaker, maar niet dat de rechter... Uh een persoon verwijt dat hij ook persoonlijk zich misdragen heeft. Hij heeft eigenlijk geen inzicht willen geven in zijn handelen. Waarom is dit nou gebeurd? Waarom heeft hij dit gedaan? Hij heeft niet mee willen werken... of in ieder geval in heel beperkte mate aan het onderzoek... door het Pieter Baan Centrum. Um, hij heeft ook geen vroeging of berouw getoond. Um, sterker, hij heeft met enige trots daarover aan de anderen verteld. De rechtbank merkt ook op dat hij zichzelf als beest benoemt, Een serial killer. En uh, daarvan zegt de rechtbank... Ja, Gelet op die uitlatingen ook. Uh, enerzijds de uh, feiten die hij al heeft gepleegd. Anderzijds moeten we er ernstig voor vrezen dat dit als hij een keer vrijkomt... Uh, nog een keer tot ernstige misdrijven gaat leiden. Hij is er een beetje stoer over eigenlijk, hè? Ja, hij heeft tegen uh, zijn uh, toenmalige vriend uh, verteld uh, dat dit totdat hij zou zijn verraden... De, de, de perfect crime zou zijn. Dat is iets wat hij inderdaad heeft uh, gezegd. Ernst Pols... Persofficier, was u uiteindelijk tevreden met de, de uitspraak? Ja, en, en met name met de motivatie. De officier van justitie heeft in een van de zaken aangegeven... dat zij vond eh, en vindt dat sprake is geweest van moord. Daarvan heeft de rechtbank nu gezegd... wij vinden dat eh, een gekwalificeerde doodslag kan worden bewezen. Maar ja, op zichzelf maakt het in de strafmaat niks uit... want de officier heeft een levenslange gevangenisstraf gevorderd... en uiteindelijk is die straf ook opgelegd. Dus in die zin eh, kunnen wij ons tevreden tonen vandaag, denk ik. De man heeft bij herhaling gezegd dat hij eh, graag naar wou hebben... Dat kan je hebben. De een wil brandweerman worden en de ander seriemoordenaar. En hij is bij twee blijven steken. Verdenkt het OM hem van nog meer zaken? Nou ja, uiteindelijk heeft die gedachte natuurlijk al door ons hoofd gespeeld. Kijkend ook met name naar de uitlatingen die de man zelf ook heeft gedaan. De officier van justitie heeft het in haar requisitor ook omschreven als een way of life. De man beschrijft zichzelf ook als een, als een roofdier. Dat soort kwalificaties laat hij op zichzelf al los. Dus de mogelijkheid bestaat. Tegelijkertijd, ja, dit zijn nu de zaken waarvoor wij vonden dat en vinden dat er voldoende bewijs is. En dat heeft de rechter nu gelukkig met ons gevonden. En bijdrage van Trudy van Rijswijk. Verkeersinformatie, René Passet. Het is niet druk op de weg Joost, maar toch een paar files... net als gisteren door ongelukken, branden en spoedreparaties. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Brugge, 3 kilometer. Daar zitten ze op elkaar en is de linkerrijst ook dicht... Op de A10 West een korte file bij Amsterdam Slotenvaart, 2 kilometer, vanwege een spoedreparatie. Op de A20, daar was eerder vanmiddag een ongeluk bij Terbrechtse Plein in de buurt. 3 kilometer file nu richting Gouda en verderop bij Moordrecht ook. De N7A7 Groningen naar Duitsland, daar staat tussen Westerbroek en Vauxhall 3 kilometer. Dat heeft te maken met een autobrand. Onderwijs, ondanks herhaalde oproepen, controleren scholen hun gebouwen niet op aanwezigheid van asbest. Staatssecretaris Mansveld stuurt de inspectie leefomgeving en transport op deze scholen af. Niet om ze hard te straffen, wel om de scholen op hun verantwoordelijkheid te wijzen. Ik praat erover verder met uh, voorzitter Rinda Denbeste, de voorzitter van de PO-raad. Het gaat over het primair onderwijs. Ja, de helft van de schoolgebouwen, ongeveer 3.500 uh, scholen, dus, heeft niet gekeken of er asbest in het gebouw zit. Is dat te veel wat u betreft? Ja, dat is het zeker. Uh, er zijn wel wat recentere cijfers waaruit blijkt dat het uh, alweer gelukkig iets meer scholen zijn die het wel hebben gedaan. Maar uh, dat gaat ook ons te langzaam. Wij hebben onze leden er regelmatig op gewezen en blijven dat ook doen. Want het is de verantwoordelijkheid en de aansprakelijkheid van het schoolbestuur. Ja, nu zegt de staatssecretaris van ja, ik stuur de inspectie er wel op af, maar inderdaad niet om boetes uit te delen of bij wijze van spreken scholen op slot te doen. Uh, meer om ze aan te sporen. Uh, zou u wellicht van de staatssecretaris een iets uh, fermere aanpak willen? Nou, wat volgens mij vooral belangrijk is, is dat in de meeste scholen is er gelukkig niets aan de hand. Daar is uh, de inspectie is geweest of een inventarisatie is gedaan, een asbestinventarisatie. En daaruit blijkt dat bij um, gebouwen van voor 1994 wel asbest in het gebouw aanwezig is, maar niet op een manier die onveilig is. Als je dan dus ook niets gaat doen, geen onderhoud gaat plegen, er niet in gaat zagen, boren, timmeren, dan is er niets aan de hand. Dus dat is fijn. Uh, maar bij een aantal gevallen uh, is dat helaas niet zo. En dan komen er toch situaties naar boven waar direct moet worden uh, gesaneerd. En het is belangrijk dat een school in ieder geval weet uh, waar het in haar gebouwen over gaat. Ja, maar wellicht zijn er veel schoolleiders die denken van ja, inderdaad dat asbest zit wellicht ergens uh, achter de plafonds achter muren. En zo'n inspectie dat kost waarschijnlijk weer tijd en geld. Dus laat het maar even zitten, ik heb genoeg ander werk te doen. Dat zou inderdaad kunnen, maar wij wijzen dan toch onze leden erop dat dit hun verantwoordelijkheid is... en dat ze aansprakelijk kunnen worden gesteld. Als er toch iets niet goed zou zijn, als het gaat om een gezondheidsrisico voor dan wel docenten, dan wel kinderen. En nogmaals, dat gebeurt gelukkig maar heel zelden. Maar er kan een keer een incident zijn, denk bijvoorbeeld aan een lekkage in de kerstvakantie... waardoor er ineens iets moet gebeuren, als je dan niet weet dat er toch asbest in het dak zat... Uh, dan kan je toch voor vervelende problemen komen te staan. Dus wij wijzen ook onze leden op die asbestinventarisatie. En wij vinden ook met de staatssecretaris... Uh, dat schoolbesturen hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Ja, goed. In, in 2010, uh, halverwege 2010... was het staatssecretaris uh, Atsma die zei... nou, scholen moeten dat gaan inventariseren. Ja. Uh, nou, inmiddels zijn we een, een eentje verder. En het is nog lang niet klaar. Wanneer uh, moet het wat, dat betreft, wat u betreft... alle scholen toch die inspectie hebben gedaan? Ja, het is toen, uh, in 2011 is het echt gestart en toen heeft meer dan 40% zich direct gemeld en heeft het ook direct uh, willen uitvoeren, die inventarisatie. Maar toen bleek dat er te weinig uh, gecertificeerde bedrijven waren om dat ook daadwerkelijk te doen. Dus toen ontstond er een, een, een wachtlijst, een opstopping uh, en heeft dat dus eventjes geduurd voordat alle scholen aan de beurt kwamen. Dat probleem is nu opgelost. En het doel was ook om voor 1 juli dit jaar... Uh, alle scholen in ieder geval geïnspecteerd te hebben. En wij denken dat het nu nog om ongeveer een derde van de scholen gaat... die dus gebouwd zijn voor 1994... die die inventarisatie nog niet hebben gedaan. Um, en dat moet wel. Ja. Moet ik me als ouder ongerust maken? Nee, zeker niet. Nogmaals, het is maar een heel klein aantal gevallen zo... Uh, dat er echt gevaarlijke asbest in schoolgebouwen zit. En in een heel groot aantal gevallen in de scholen van voor 1994 is het er wel, maar is het op een niet gevaarlijke of niet nabije plek. Uh, maar nogmaals, een schoolbestuur moet het wel weten. Ja, nou, ik ga me geen zorgen maken. Rinden den Beste van uh, de PO-raad, ik dank u wel. Graag gedaan. Complications, especially at night I worry over situations I know it'll be alright Perhaps it's just an imagination Aspirations At least that's pretty light Misken, maar het heze stemgeluid van Man at Work, Overkill. Dit is het LOS Radio 1 journaal. En dan het weer, gaan we eerst terug naar 12 uur vanmiddag... bij de KMI in de beeld. Hallo, met Harry Geurts. 25 graden. Ja, precies bij het middaguur dus. Dankjewel. Nou, Harry, we hebben de hittegolf, hè? Ja, precies. Ja, hoera, Willemijn <laughs> en Hubert, Welkom, we hebben een hittegolf. Ja, dat nou, klopt. Ja, gefeliciteerd. Ja, <laughs> Hoe lang houdt hij aan, de hittegolf? Ja, ik, uh, het is niet helemaal met zekerheid te zeggen. Ik denk zo zondag, maandag misschien. Dus uh, we zijn voorlopig nog niet van die warmte af. Maar het is van die drukkende warmte. En blijft dat ook zo? Ja, nou, aan het begin van de week viel het nog een meter. toen zaten we echt wel in vrij droge lucht. Maar nu uh, nemen de dauwpunten steeds verder toe. Dat betekent dat de lucht echt vochtiger wordt. En dat daarmee voor het gevoel... voor heel veel mensen echt wel wat benauwder is. En ik denk dat dat gevoel... Uh, wel, dit weekend, morgen ook nog dan natuurlijk. En, uh, en dit weekend uh, aan gaat houden. Dat, dat, dat drukkende. Oké, okay, ja. ja. En Dat hoort ook onweer bij bij dat drukkende ja, dat zit weer. Dat hoort er ook bij. Klopt. In Limburg uh, is vandaag getroffen door een onweersbui. En dan ja. gaat het er ook gelijk heel heftig aan toe. Heel veel regen en heel veel schade ook. Ja, soms gaan die buien ook, uh, ook niet zo snel. Die blijven dan een tijdje op één, één plek uh, hangen. Soms passeren er meerdere buien boven dezelfde locatie. En in dit geval leveren dat in, in, uh, in de omgeving van Susteren zo zo'n 15 millimeter uh, op in eigenlijk een paar uur tijd vanochtend. Dus, ja, dat, uh, dat is dan wel. hebben de straten wel moeite om dat uh, <laughs> ja, netjes weg ja, te krijgen. Ondanks, dat, ondanks de droogte moet, moet er dan veel water in één keer verwerkt uh, ja, maar worden. Ja, we hebben zoveel verharding natuurlijk. Dus ja. dat kan niet allemaal meer netjes er rond in zakken. Nee, precies. Ja. Weg en vindt. zeker in Limburg, want er houden de mensen van veel stenen in de tuinen. Ook daar, uh, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, dat klopt, ja. ja. Uh, de, de, het, dat, dat drukkende, gaat dat uiteindelijk wel weg volgende week dan? Of kan je er al iets over zeggen? Nou, ik wilde het eigenlijk liever nu bij, bij de komende dagen houden. Want er gaat al genoeg uh, uh, gebeuren. En ik, ja, ik wil ook meteen aangeven voor iedereen die luistert... om de weerberichten goed in de gaten te houden. Want we krijgen echt wat te maken met uh, zware buien de komende dagen. Maar wanneer ze precies gaan vallen en waar, dat is nog onzeker. Maar we kunnen best wel fors uh, uitpakken met windvlagen... Hagel er ook bij. Ook, ook dus, ja. ja, ja dus, uh, en er zijn natuurlijk wel het festival... zoals de, de Zwarte Cross, uh, Cross in uh, Lichtenvoorde. Met mensen in tentjes. Ja, precies. Dus, dus zorg dat je wel goed op de hoogte bent... van wat er allemaal qua weer uh, gebeurt. Want dat, ja, het kan gewoon gevaarlijk zijn. Dankjewel, Willemijn Huber. Ja, Bij ons is het dan prachtig zomerweer met af en toe hele heftige buien. In Australië is het nu winter. En dat betekent dat het daar vroeg donker is... en dat de temperaturen voor Australische begrippen flink omlaag gaan. Echt winterweer dus. De Australische maken steeds vaker gebruik van die winterse gezelligheid... om kerst te vieren. In juli dus. Compleet met een kerstboom en een kerstkalkoen. Ik wil eens een opvallend geluid laten horen. Hoort u dat? Het is een beetje onsmakelijk, ik geef het toe, maar dat is een lopende neus. En ik laat dat horen omdat het zo weinig voorkomt hier in Australië. Vandaag, midden in de winter, was het bij mij in Sydney nog 20 graden. Heerlijk weer dus. Maar ik ben op dit moment in de Blue Mountains. Het is ijskoud, er staat een snijdende wind, het vriest bijna. En mijn neus is gelijk op slot gegaan. Binnen in het Mountain Heritage Hotel is het behagelijk warm. Zeker hier bij het haatvuur, waar eigenlijk iedereen omheen is gaan zitten om met een drankje warm te worden. En alles in het hotel is in de kerstsfeer. Er staat een grote kerstboom met gouden en blauwe ballen. Het personeel draagt allemaal kerstmutsen. En de pianist, ja, die speelt natuurlijk voortdurend kerstliedjes. Op het menu, kalkoen. En dat is wel even iets anders dan de salades en de lichte maaltijden die Australiërs normaal eten. Voor ons hebben we sort of een you know, barbecue en prawns en like dat zoals dat op Christmas Dus so dit is een kans om dezelfde te krijgen als wat je in Europa en Amerika hebt. 30 jaar geleden waren het vooral de Europeanen die interesse hadden in een winterse kerst. Maar steeds meer Australiërs zien er ook de lol van in. Het scheelt in ieder geval stress, zegt de manager van het hotel, Eric Sword. Uh, as you know, Christmas at Christmas time uh, is often full of a bit of stress. You got to do all your Christmas shopping, you've got to uh, spend time with your family, sometimes extended family. And we like to look at this as being more of a party atmosphere. It's like the Christmas you spend with people you want to be with rather than the people you have to be with. <laughs> Natuurlijk is Kerst geen echte Kerst zonder een bezoekje van de Kerstman. Zelfs niet in juli. Vooral de kinderen die je kijken met grote ogen toe. Tweemaal Kerst in een jaar, dat is natuurlijk ook mooi en niet alleen voor de kinderen, maar ook voor de Australiërs zelf. Want als je toch een feestje kunt vieren, waarom zou je het dan ook niet doen? That's just a good, a good excuse for a celebration. Good excuse. And, and Christmas, everybody loves Christmas. Everybody associates Christmas with a good time. So why not have it twice a year? En dan vallen er dikke witte sneeuwvlokken naar beneden. En lijkt het opeens een witte kerst te worden. Lijkt het inderdaad. Want het is misschien wel midden in juli hartje winter in Australië. Maar het wordt hier echt niet kouder dan een graad of vijf. Dus de sneeuw komt uit de machine. Een reportage van Robert Rudolf, portier. Zo, na het nieuws, ondernemers staan te trappelen... om elektrische laadpalen te gaan exploiteren bij benzinestations. En uiteraard ook aandacht voor het uh, treinongeluk uh, in Spanje. En hoe was het op school? Leuk, we hebben de klassenfoto gekregen. Hè? Maar je staat er helemaal niet op? Nee, we kwamen niet uit met mijn portretrecht.